NTR. Focus met Eveline van Rijswijk. Welkom terug bij alweer het laatste uurtje van Focus: het nachtelijke radioprogramma over wetenschap en geschiedenis. En in dit laatste uur nemen we je mee naar de jaren 70, waarin visquota worden ingesteld. De Noordzee dreigt namelijk volledig leeggevist te worden. De vissers zijn het er niet mee eens en protesteren massaal. En het is wereldwijde Pi-dag. Gewijd natuurlijk aan de wiskundige constante Pi. En dat willen we niet aan ons voorbij laten gaan hier bij Focus. Daarom laten we zometeen de documentaire De Geheugenatleet horen. En hierin hoor je Rick de Jong. Want zijn specialisme is cijfers achter de komma van het oneindige getal Pi. En in het laatste kwartier van de uitzending... praat ik met Onno van Schaik over de gevaren van fijnstof. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Of beter bekend van de film The Breakfast Club. Nederlandse vissers zijn op dit moment woedend... omdat het Europees parlement het vissen met stroomstootjes op platvissen... ook wel pulsvisserij geheten, wil verbieden. En het is niet de eerste keer dat vissers in conflict komen... met overheid en natuurbeschermers. Andere tijden gaat deze week terug naar de invoering van de visquota in 1975. De belangrijkste kentering in de visserijgeschiedenis in Nederland. Dat leidde, zacht gezegd, tot een ware oorlog met de vissers. Aan de lijn visserijhistoricus en directeur van het Maritiem Museum Rotterdam, Frits Lohmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u zo vroeg voor ons op wilde staan. Ja, nou ja, dat doe ik wel vaker. Geen probleem. Oh, nou gelukkig. <laughs> um, uh, ja, een eerste vraag misschien maar, uh, waar komt de fascinatie voor de visserij vandaan? Ja, ik, uh, toen, toen, toen ik geschiedenis studeerde, uh, inmiddels uh, toch wel lang geleden, dat was in de jaren zeventig. Uh, toen uh, ben ik uh, bij min of meer bij toeval uh, uh, is een reisje mee meegaan doen op het Urke Kotter. En uh, daar, uh, dat, dat, dat beviel wederzijds zo goed dat ik uh, een aantal jaren uh, als invaller uh, gewerkt heb op, uh, op, op een Urkenkotter op de Noordzee. En wat moest je doen? Uh, Zo'n wat, wat moest je dan doen? Ja, nou ja, ik was eerst passagier, dus ik keek een beetje toe. En dat verveelde me na een halve dag al. En uh, toen uh, ben ik. Mijn allereerste klus was dekwasser. Uh, ja, dat hoor je als jongste bediende doen natuurlijk. En uh, gewoon uh, de dode vis en uh, de, de ingewanden alles overboord spoelen, dat soort werk. En alle, alle zooi die je aan dek krijgt als je een net ophaalt uh, uh, op een boomkorkotter in die tijd. En ja, later uh, leerde ik vis strippen uh, en uh, ik werd uh, kokknecht, zoals het heet. Ja, dus, dus ik zorgde eigenlijk... voor het eten en, uh, en uh, maakte de vis gewoon, uh, zorgde dat het weg uh, gestuwd werd in het visruim, alles wat je zo een beetje aan dek doet. Ja, dus eigenlijk in die periode waar andere tijden ook over gaat... Hè, en over de invoering van de visquota in 1975... zat je, je er met je neus bovenop? Ja, ik geloof dat ik, dat ik begon in 1976. In en toen was dat inderdaad uh, uh, uh, ja, dat, uh, het, het gesprek van de dag... aan boord van de, van, van, van de, van de Nederlandse koppelfloot. Ja. ja. Ik kan je een beetje schetsen um, hoe jij die vissers uh, ervaren hebt? Wat is een beetje de visserijmentaliteit? Ja, ik, ik kende het niet van huis uit. En ik was eigenlijk ongelooflijk verbaasd. Uh, en daar moesten ze ook wel een beetje om lachen. Hoe ongelooflijk veel werk je moest verzetten... om een klein beetje vis uh, aan dek te krijgen... Ja. Dat was eigenlijk mijn allergrootste verbazing. En uh, uh, ik begon in de zomer, toen was de visserij ook uh, uh, straal, zoals het heet. Dus er kwam niet zoveel uh, uh, aan dek. En, uh, ja, en dat ging dag en nacht door. Uh, dus een vol continu bedrijf, maar met uh, één ploeg. En dat, dat, dat, dat, dat, dat vond ik heel merkwaardig en tegelijkertijd fascinerend. Ik vond het ook heel geweldig om het mee te maken... want je, ja, je was op zee uh, uh, je, je eigen baas. Je was met vijf man op een, op een, op een schip en uh, je kon doen wat je wilde. Uh, zo kwam het op mij over... Uh, mijn schipper dacht er op dat moment al wel wat anders over, want de controle begon in die tijd wat, uh, wat strakker te worden. Maar, maar toch, uh, ja, het, het, het vrije leven midden op zee, uh, weer en wind, uh, ja, geweldig vond ik dat. Ja. Heel bijzonder. En je noemt al dat de controles langzaam aan toenemen waren. Wanneer kwam dat besef, we zijn te veel aan het vissen en er moet nu iets gebeuren? Nou, dat besef denk ik dat. Uh, uh, als je echt als, uh, in, in die jaren, dat begon in de jaren zeventig echt wel op te komen. En met name de oude visserlui, die keken het ook wel een beetje hoofdschuddend aan. Uh, wat, wat, uh, wat in die tijd volop bezig was, was, uh, was uh, wat, wat, wat genoemd werd de PK-race. Heel veel nieuwe schepen werden jaar in jaar uit uh, gebouwd. Er werd vreselijk veel geld verdiend uh, en uh, dat, dat werd weer uh, geherinvesteerd in, uh, in, in, in nieuwe schepen. En ieder schip wat nieuw kwam, uh, dat was weer groter en dat had weer meer pk's dan de vorige. <tie> en een hoop mensen zagen dat wel hoofdschuddend aan, van dit kan zo niet doorgaan, wanneer stopt dat? Ja. Dus dat het, het, het besef dat er iets gaande was wat eigenlijk niet helemaal klopte... dat eigenlijk had iedereen dat wel, maar iedereen zat ook in die in die, in die race. Dus uh, wilde je eruit stappen, kon je eruit stappen. Uh, ja, dat, dat, uh, het, het was echt een, een, een booming business. Op zaterdagochtend kregen we gelijk mij, die op kwamen, die gingen naar de bank of kregen bezoek van de bank. Uh, van uh, jongens moeten jullie niet nieuw bouwen, uh, anders moet belasting betalen. Nou, en dat, dat laatste was natuurlijk, ja, dat willen ondernemers niet. Dus uh, ja, de prikkels waren volop aanwezig om, uh, om, om daarin mee te gaan. Terwijl ja. eigenlijk iedereen wel wist van, ja. van wat hier gebeurt. Ik hoor je iets slechter nu. Oké, wel beter? Ja, het is wel beter. Ja. Um, die quota kwamen, uh, hoe reageerden de vissers daarop? Nou, uh, door, door daar uh, onderling vooral erg tegen te zijn en uh, het toezicht, de controle, was, uh, die, die begon op papier wel uh, uh, aanwezig te zijn, maar in de praktijk nog niet zo erg. Dus in die, die eerste jaren, zo die tweede helft van de jaren zeventig, toen, uh, ja, dat werd gewoon helaas gelapt. Tenminste, ik heb het nooit meegemaakt dat het, dat, het, dat het van invloed was op, op, op ons werk. Ja. Uh, en, en, en hoe deden ze uh, dat dan? Stiekem? Nou, de controle was, was er nauwelijks. Uh, ik begon wel iets toe te nemen, maar was niet echt effectief. En, uh, dus, dus het hoefde ook niet zo vreselijk stiekem. Oké, okay. maar en... om een klein voorbeeld te geven, wij. Uh, uh, voeren vanuit Delfzijl. En uh, in die tijd, uh, later Lauwersoog maar in de tijd vanuit Delfzijl uh, gingen we met name in de zomer... Uh, in de vrijdagnacht, wanneer naar huis ging, even langs uh, Borkum. En daar gingen we de haven binnen... En daar stonden dan uh, uh, kooplui op de kant... die voor de hotels uh, verse vis inkochten. Uh -huh. En dat werd, uh, dat werd uh, uh, direct uh, contant afgerekend... en onder de bemanning verdeeld. Ja. En dan was je toch uh, een flink aantal kilo's kwijt. Dus dat was een soort en, zwarte uh, vismarkt? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, goed, je moet het wel zien in de verhoudingen van de jaren 70. Zwartwerken was uh, maatschappelijk toen redelijk geaccepteerd. Hè? Ja. Uh, niet alleen in de visserij... Uh, ik geloof ook niet dat ik zelf ooit belasting betaald heb in die tijd. <laughs> dat is nogal een nogal bekentenis <laughs> voor op de radio. <laughs> nou ja, het is verjaard, zullen we zeggen. Maar het, om, om aan te geven hoe. Uh, uh, het was een mentaliteit. Hoe, uh, hoe, ja, hoe we de er met z'n allen toen tegenover stonden. Ik denk daar ook wat anders over tegenwoordig, maar. Al hele tijd. Maar ja, dat lag dat niet ongewoon. Ja, maar toch, op een gegeven moment werden er wel boetes uitgedeeld en werd de controle strenger. Ja, klopt. En uh, dat, dat, dat begint eind jaren zeventig ook wel toe te nemen. En uh, je, je, had, uh, je, je had echt massaprocessen... dat er soms tientallen vissers uh, voor de rechter stonden. Vanuit Urken gebeurde dat vaak in Zwolle. En die werden dan veroordeeld tot uh, stevige boetes... Ja, dat werd als bedrijf van kosten gezien. En uh, die wogen in negatieve zin niet op tegen uh, de inkomsten die je gewoon wel had. En wat moet ik me daarbij ik voorstellen bij er... die boetes? Is dat duizend ja, gulden? Tienduizenden of... in tienduizenden die ja, tienduizenden gulden. Tienduizenden gulden. Ja, ja, ja. Maar de handel was zo lucratief dat dat toch niet zo uitmaakte? Ja, nee, dat klopt. Uh, en uh, uh, ik, ik, ik kwam als student in de jaren, tweede helft jaren zeventig... dan. Uh, toch wel al goud thuis... met een duizend gulden in mijn hand... van een week vissen. Het was ja. al dag en nacht, hè? Uh, ja. dus, uh, Je hebt er IR hard voor gewerkt. Wel. Uh, maar uh, uh, uh, ja, dat... dat uh, en, en het was ook wel eens... Uh, veel meer. Ja. En ja, Dus dat waren echt grote verdiensten. En dat maakt ook het hele verhaal... een beetje dubbel. Want... Uh, uh, dat... dat de zee in een hoog tempo leeggevist werd, dat snapte de meeste mensen wel. Maar uh, dat, dat, dat werd dan uh, de schuld van de controle en, het, uh, uh, en de toenemende regelgeving... Die, uh, die werd dan door de vissers gegeven aan de biologen. Want mm -hmm. de biologen hadden natuurlijk altijd aan het verkeerde eind volgens de visserlui. Want dachten vissers waren... het herstelt zich allemaal wel? Ja, dat, dat, dat, dat dachten ze van oudsher en uh, generatie op generatie uh, is het natuurlijk ook zo dat uh, uh, visserij altijd uh, gefluctueer, ge, ge, uh, ja, gefluctueerd heeft. En dat uh, voordat er uh, sprake was van mechanisatie en overbevissing door, ja, door, door dat soort schepen, en dat begint pas aan het eind van de 19e eeuw, uh, dat, uh, dat het zo is dat uh, in bepaalde perioden de visserij overvloedig is... en op in andere perioden de vis opeens weg is. Uh, en visselui zijn van ouds en sommigen denken het nog altijd... maar de meeste weten inmiddels ook wel beter. Maar uh, ja, dat, dat, dat, dat hoort nu één keer zo. Dus uh, het is onzin dat als er minder gevangen wordt... dat dat komt door overbevissing. Dat is lange tijd ontkend. Ja. En, en komt die en, kentering uh, dan is, uh, op een gegeven moment... omdat het nog strengere regelgeving is? Of is het ook een mentaliteitsverandering? Het is een mentaliteitsverandering. Het heeft ook met opleiding te maken. Uh, uh, uh, vissers zijn vandaag de dag veel uh, beter opgeleid dan uh, in de jaren 60, 70. Uh, uh, en uh, we weten er met elkaar meer van. En laten we eerlijk zijn, uh, uh, ook het visserijonderzoek uh, weet er meer van. Want uh, het, uh, kijk, het aantal koeien in de wijk kan je makkelijk tellen. Ja. En, dan weet je, en als je, als je er een, een hoop van op eet, dan weet je hoeveel je overhoudt. Maar dat is met vissen in zee heel anders. Dus visserijonderzoek is ook heel lastig. En uh, uh, Biologen zijn nog steeds aan het nadenken hoe, we, hoe ze betere methoden kunnen vinden... Om, uh, om betere voorspellingen te doen en visbestanden nog beter te kunnen uh, inschatten. En in de jaren 60, 70 was dat... Uh, dat stond zeker niet in de kinderschoenen... maar uh, het, het, er was wel degelijk wat op aan te merken. Dus ja, er waren altijd argumenten over en weer. Ja, en behalve richting biologen... begreep uh, ik dat er ook uh, vanuit vissers... nou ja, zacht gezegd ook haat was richting de Europese Unie... en de bemoeienis uh, met het vissen. Uh, kun je daar wat meer over zeggen? Ja, dat is, dat is wel een hele interessante... Uh, de, de, de regelgeving uh, met betrekking tot uh, vangstbeperkingen en dergelijke, die uh, was in eerste instantie nationaal, maar in de jaren zeventig werd daar in uh, Brussel, om het zo maar te zeggen, al uh, uh, heel erg over gepraat. En er was een Europees visserijbeleid in voorbereiding. Uh, dat werd uh, effectief in het begin van de jaren tachtig. Maar het uh, stond al helemaal op papier. Met quotering en maatregelen en controle, uh, uh, mechanismen in kluis. En uh, de, ja, degene die jou gaat... Oh. valt heel even weg. Uh, we gaan even proberen of we nog contact met hem kunnen krijgen. Frits Lohmeijer. We gaan uh, we gaan even luisteren naar muziek, en dat is uh, Big Yellow Taxi van de Counting Crows. They Pee Paradise and put up a fucking lie. We're the Pink Hotel a Buty in a swing in hot spy.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 Ik Yellow Taxi van de Counting Crowd, samen met Vanessa Kalten. Uh, ik spreek met Frits Lohmeijer. Ik sprak al even met hem voor de muziek. Um, en uh, toen viel je even weg, maar je bent gelukkig weer terug. Ja. Um, en we hadden het eigenlijk nog heel kort even over, uh, over... de Europese inmenging in de visserij. En ik dacht, laat ik het nog even koppelen aan de, aan de actualiteit. Want nu is er een discussie rondom de Pulsvisserij. Wat denken de vissers daar weer van? Ja, dat is uh, in, in de ogen van de vissers uh, uh, eigenlijk de zoveelste inmenging in hun vrijheid, maar het is nu uh, uh, zit er nog een ander aspect aan. Um, er heeft vergeleken met de jaren 70, begin 80, uh, zijn er enorme veranderingen geweest in de Nederlandse visserij. Er is een, een koude sanering geweest. Uh, de vloot is uh, ongeveer gehalveerd. Dus de visserijinspanning is veel minder en vissers zijn ook veel meer geïnteresseerd geraakt om zich uh, ja, in de ogen, ogen van zichzelf, maar ook van de samenleving te gedragen. Daar bedoel ik mee, ze zijn wel degelijk geïnteresseerd in, wat, in een duurzamer beleid, omdat ze snappen dat die zee inderdaad een heel stuk leger is geworden. Dus ze kijken vooruit en er is enorm geïnvesteerd door het bedrijfsleven in uh, nieuwe vismethoden. Om op een effectieve manier en ook brandstofzuiniger. Dat heeft alles te maken met de hoge brandstofprijs van een paar jaar geleden. Uh, om, om brandstofzuiniger en dus goedkoper te kunnen vissen. Ja. En, en de pulsvisserij is, die, is ook die, die, een voorbeeld die, die, die van Ja, die het is daaruit voortgekomen. Ja. En, en daarmee liggen ze eigenlijk voor op buitenlandse vissers. En met name de Franse vissers uh, is dat een doorn in het oog. Die zijn ja, technologisch minder ver. En uh, vanuit het buitenland is er dan ook... ja, binnen de EU e e wel te verstaan... Is, is dan ook een soort anti-lobby ontstaan... tegen deze nieuwe vismethode. Ja. En de Nederlandse vissers... die vinden dat ze duurzaam bezig zijn. Mm -hmm. En de buitenlanders... die noemen alle nadelen op... en die vergroten die nadelen... en zeggen ja, dit is helemaal niet goed. En dat is een oude discussie... In, die in de visserij... en trouwens in het bedrijfsleven altijd optreedt... Uh, waar wetenschap... Uh, en, uh, en concurrentie met elkaar vermengd uh, wordt. En dat is uh, precies wat er aan de hand is. Yeah. En uh, vandaar dat ook echt een lobbystrijd aan de gang is uh, vanuit sommige buitenlanden tegen Nederland en nu ook vanuit Nederland om het wel in te laten voeren. Klinkt als een, als een tak die continu met allerlei uitdagingen te maken heeft en zich continu ook aan moet passen. Uh, dankjewel voor deze historische schets uh, door visserijhistoricus Frits Lomeij, hartelijk dank dat je ons te hebt willen staan. Graag gedaan. Focus met Eveline van Rijswijk. Hoeveel informatie kan het menselijk brein eigenlijk opslaan? Rick de jong die kan dat. Hij heeft zich met de vraag bezig gehouden: hoeveel kan je onthouden? En zijn specialisme is cijfers achter de komma van het oneindige getal Pi. We luisteren naar De Geheugenatleet, gemaakt door Fien Leijssen en René van Es. Een verhaal over de eindeloze mogelijkheden van het geheugen en de onverwachte grenzen ervan bij het bord dus 5, 6, 7, 9, 4, 5, Hier bij de drempel is 2, 0, 8, 0, 9, 5, 1, 4, 6, 5, 5, 0. Op het grasveld is 2, 2 5, 6, 3, 1. Dan kom je daarboven bij de glijbaan 6038. 8, 1, en daarnaast op. Uh, het is allemaal controleerbaar, het is vanaf 3000 hè. Laat even zeggen. Vandaar dat wij uh, de schommel. Dit is Rick. Ja, ik ben uh, Rick de Jong, ik ben 48 jaar. Rick is geheugensporter. En op het moment dat ik uh, erachter kwam dat er zoiets was als een geheugensporter. Dus waar, waar je dus in competitief verband uh, kunt laten zien wat jij kan. Hè, dus daar ook naartoe kan uh, trainen. Nou, vanaf dat moment ben ik helemaal verslaafd aan uh, geraakt. Vanaf 2003 probeert Rick alle decimalen van het getal pi uit het hoofd te leren. En hij doet mee aan geheugentoernooien, die vooral het korte termijngeheugen trainen. En wat ik het interessante vond, is een test voor mijn lange termijngeheugen. Kan ik zo'n grote hoeveelheid informatie in mijn brein stoppen en hoe lang kun je het vasthouden? Voor hem is het een sport, net zoals voetbal. Maar het is ook veel meer dan dat geheugen is ontzettend belangrijk. En wat cruciaal is dat ja, jij als persoon nadenkt... Van wat is nou voor mij persoonlijk van uh, belang? Wat willen wij onthouden? En waarom? Want ben je nog wel een mens als jij geen herinneringen meer hebt? Dat is een, is een uh, filosofische vraag. Rick traint zijn geheugen door pie te leren. En de techniek die hij gebruikt kan je overal toepassen. Op je werk of bij het studeren. En iedereen kan het, zegt hij. Rick wil tonen hoe het werkt. We stappen naar het parkje vlakbij zijn huis in Os. Ja, kijk, als je hier kijkt, um, daarom lopen we eigenlijk uh, hier. Nou, als je zo naar het parkje kijkt, dan zie je dat er gewoon altijd uh, dingen op. Hè. Wat er opvalt, is een grote reclamebord van het winkelcentrum. En dat gebruikt hij als eerste object. Op elk object koppel ik zes decimalen. En dan maak ik een soort klein verhaaltje van het systeem wat ik gebruik. De eerste twee getallen van op, bij elk object is altijd een persoon. Aan de derde en vierde decimaal koppelt hij een actie. En de cijfers vijf en zes zijn altijd een object... Dus dat betekent dus dat de persoon een actie doet met een object. Hè? Dus die drie op een rij. Dus eigenlijk wat je hier je ziet, dat als je nu naar het parkje kijkt... er nou, gebeurt niet heel erg veel. Maar in mijn hoofd wel. Er gebeurt dus van alles uh, daar. En nou, dan gaan we dus eventjes langs om dat te demonstreren. Ik zie daar mijn, mijn nitje. En, uh, de dochter van uh, mijn uh, zus en uh, schoonbroer. Uh, die slaat uh, daar een uh, ei kapot op een, een rol met snoep. Mijn uh, nitje is vijf, zes. Heikepol zijn is 7, 9 en de rol uh, snoep is 4, 5. In Riks hoofd zijn collega's en familieleden en bekende personen gekoppeld aan cijfers. Door de beelden van hen op te roepen probeert hij de getallen te onthouden. In 2012 doet hij in het televisieprogramma Over de Kop... een poging om het Nederlands record pie opzeggen te verbreken. 3,1415926344612847 Rik Rick heeft het zwaar. 21842725502. En we komen uit 5, op 1750. <laughs> ja. Na de opname komt Rick thuis bij zijn ouders vol adrenaline, met het net behaalde record nog in zijn hoofd. Maar toen ik binnen uh, kwam, het eerst wat er gezegd werd van ga maar eens even zitten. En uh, nou goed, die woorden hoor je natuurlijk vaker... maar op het moment de, de, de toon die daarachter zit... dan weet je al dat je niet uh, met enthousiasme... jouw dag moet gaan uh, vertellen. Toen ben ik gaan uh, zitten, en mijn moeder ook... en die vertelde mij dat uh, mijn vader weer terug was geweest... voor een controle. En toen was Alzheimer vastgesteld. Op het moment dat je dat te horen krijgt... en je bent zelf heel erg bezig met het trainen en het ontwikkelen van jouw geheugen... dan gaan er verschillende dingen door je hoofd heen. Dus eigenlijk dat ik elke keer nieuwe herinnering aan het vasthouden ben... en eigenlijk mijn vader oude herinnering aan het kwijtraken is. Hoe je kan winnen en ook verliezen op dezelfde dag. Een herinnering aan de ongrijpbaarheid van het geheugen. En het onvermijdelijke vergeten. Maar Rick gaat verder. Hij traint zich in de kunst van het onthouden. Hij wil nu ook een Europees record op zijn naam. Hij traint en traint en herhaalt het oneindige getal pi eindeloos lang. En hij doet twee pogingen. Maar ook zijn geheugen laat hem dit keer in de steek. Ja, ik kan niet echt iets bedenken wat ik verkeerd heb gedaan. Ik wist het gewoon niet meer. En ja, wat je daarvan leert, is dat uh, het blijft menselijk, het geheugen. De geheugentechniek maakt gebruik van mentale routes, zegt Rick. In gedachten ga je dan terug naar bekende wegen. Je weet wel, de, de routes die je elke dag en zonder GPS zou kunnen afleggen op die plekken die mijn vader is geweest... de twee verzorgingshuizen... daar heb ik ook allemaal routes uh, lopen. Nou, als je bijvoorbeeld uh, kijkt in, in, in de route buiten... dan was er een soort kinderboerderij... je kwam langs een geit en er was een hokje... en aan de rechterkant had je een kapelletje... waar mensen uh, konden gaan uh, bidden. Nou, allemaal gewoon dingen die je daar tegenkomt. Uh, maar er is nog een, een, een leuke bijwerking daarvan. Ik neem ze niet meer door voor de geheugensport... maar ik onthoud ook hoe het daar was om daar te zijn... en hoe mijn vader uh, was. Dus je krijgt ook die emoties te worden meegenomen... Uh, uh, genomen ik was daar alleen met mijn vader in de kantine een kop koffie aan het uh, drinken. En hij vroeg of ik nog uh, actief was bij de voetbalvereniging in Os. Nou, ben nooit bij de voetbalvereniging geweest en ik, ik hou helemaal niet van voetbal. Maar ik ben wel heel erg actief geweest als sporttrainer in de basketbalclub. Uh, op dat moment was ik dus niet meer actief bij de basketbalclub. Uh, uh, dus ben ik daarop in gegaan. Ik zeg van, nou, ik ga nog wel regelmatig naartoe, maar ik ben geen trainer uh, daar uh, aan meer. En nou, dat hij tegen mij zei van, je moet je club ja, trouw blijven. Hè? Nou, ja, dat soort, uh, Zaken. Dus soms hadden we gesprekken over informatie wat helemaal niet uh, klopt. Maar in mijn beleving waren het toch wel echte gesprekken. Uh, dus dat is iets wat, uh, wat ik hele fijne momenten vond als ik alleen met mijn vader uh, daar uh, was. En, uh, in het begin trap je nog wel eens in de valkuil om te zeggen... van nee, dat klopt niet, dat is niet uh, uh, zo. Maar dan komt geen gesprek op gang. Op 23 maart 2015 doet hij een nieuwe recordpoging. Toeschouwers kunnen de wedstrijd volgen via livestream in een grote zaal. Maar Rick zit in een klein kamertje tegenover een jury. En ja, daar begonnen we. en Ik had de druk van, nou, nou moet het een keer van komen. Je kunt niet blijven een poging doen. Ik had ook um, zoiets van, nou, er wordt een hele organisatie op uh, gezet. Alle schijnwerpers zijn op mij uh, gericht. Ja, dan, dan mag je eigenlijk niet falen op dat moment. Rick begint met een blok van 5000 getallen. Maar op een gegeven moment... Het was boven de 5.000, volgens mij aangezien de zesduizend. Ja, Dat ik daar zag en ik wist het gewoon niet meer. En uh, Ik weet wel dat ik wel een klein beetje een paniekaanval uh, leken te krijgen. En, uh, maar goed, proberen daar weer terug uh, uh, dat van je af uh, te zetten. Want ja, in paniek dan weet je zeker dat je het niet uh, gaat uh, krijgen. Rustig ademen. En ik was dus alles naar aan het uh, gaan. Hè, van uh, al mijn archieflades van waar ik informatie in uh, stop... Daar op het, het klein muurtje is 0, 9, 3, 7, 6, 2 in dat perkje. Wat ik heel fijn vond is dat ik heel goed in de flow kwam. 1, 3, 7, 8, 5, 5. Bovenop de vuilnisbak is 9, 5, 6, 6, 3, 8. En als laatste daar op het bankje waar je kunt gaan zitten is 9, 3, 6, 7. Nee, herstel. 9-3, 7-7, 8-7. Ja. En in één keer schoot hij te, schoot hij te binnen. En dat was een heel moeilijk uh, moment. Het oh, no. gaat ervan uit dat ik het goed heb. Maar. <laughs> ik had het gehaald en ik wist... Dat ik er voorbij was bij het oude Europese record, ben ik nog even door gegaan. En toen keek ik zo in de ruimte. En toen zag ik een vriend, uh, Roger van mij. Toen zag ik hem lachen zo. En ik glimlachte ook in je Want hij wist natuurlijk dat ik het gehaald had. En ik ook. En op een gegeven moment ik, wist ik het niet meer naar 22.612. Rick had het record gehaald. Nu, ruim twee jaar later, herinnert hij zich nog steeds een aantal verhalen en wegen objecten, acties, mensen. Maar de meeste getallen is hij ondertussen vergeten. Ze zitten nog steeds in mijn brein, maar ik kan ze niet zomaar oproepen. Dan moet ik wel weer even gaan zitten. Maar ik kan ze nu niet meer zomaar opnoemen. Uh, noemen. Had wel gekund als ik daar weer herhaling had tegenaan gegooid... op een regelmatige basis. Maar dan kom je weer terug op de vraag... wat is belangrijk voor jou om te onthouden? Niet Pi dus, maar wel de momenten met zijn vader... die intussen overleden is... Die wist heel veel dingen, wist hij uh, niet. Kon ik niet onthouden. Maar je merkte wel dat hij ons nog wel herkende. Dat hij wist wie wij waren. En, en, en, en liet zien dat er een vertrouwd gevoel uh, was. Er zijn belangrijkere dingen om te onthouden. Zegt Rick. De mensen in zijn leven en de gesprekken die ze hadden. En Pi heeft hem ook daarbij geholpen. Maar het getal? Nee, het getal heeft geen belang. Toen zei je de omtrek van een cirkel wil berekenen. U hoorde de radiodocumentaire Geheugenatleet. Gemaakt door Fien Leijsen en René van Es. Die we uitzenden omdat het wereldpiedag is. En ook speciaal voor Stephen Hawking. Beroemd Brits, wiskundige, natuurkundige en kosmoloog. Vandaag, uitgerekend op wereldwijde piedag... brengen we het nieuws dat hij overleden is. Hawking wordt gezien als een van de grootste wetenschappers van deze tijd. Hij werd vooral bekend door zijn onderzoek naar zwarte gaten... en natuurlijk zijn boeken over het heelal geschikt voor een groot publiek. Hawking is 76 jaar geworden. Should be stronger than me. You've been here. Have to come. Fijnstof. Je ziet het niet, maar het richt wel flinke schade aan in je lijf. Niet alleen auto's en fabrieken zorgen ervoor... maar ook open haarden en kachels zijn grote boosdoeners. Gisteren trok het platform Houtrook en Gezondheid daarom aan de bel... en adviseerde om het gebruik van haarden en kachels te ontmoedigen. Maar waarom is fijnstof eigenlijk zo schadelijk? En wat kunnen we er tegen doen? Aan de lijn hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schijk. Goedemorgen, Onno. Fijn dat we je kunnen spreken. Goedemorgen. Ja, ja Eerst maar eens even... Fijnstof, wat is dat? Fijnstof, fijnstof is eigenlijk een uh, verzamelnaam. Uh, je kunt zeggen, het zijn alle fijne... En, en dan staat fijn niet zozeer voor fijn, voor iets wat mooi is... maar fijn staat voor klein. Eigenlijk alle kleine deeltjes die in de lucht zitten. En het, hoe klein is klein? Klein, we definiëren het als eh, fijnstof. Als het kleiner is dan 10 eh, micrometer. Dus de PM10 gebruiken we daarvoor. Dat is een Engelse afkorting, particular matter. Dat staat voor fijnstof. En dan 10 staat voor een micrometer. Dan spreken we over fijnstof. En dat is een flink stuk kleiner dan het stof wat bij mij eh, in mijn huis ligt. Ja, het is, eh, het is eigenlijk al die deeltjes die je niet direct kunt zien. Uh, dus als je um, uh, het is, um, ja, je kunt goed een millimeter kun je op, uh, op afstand zien, maar dit kan je duidelijk niet meer zien. En dus hoe komt het? En het... al die deeltjes die we niet kunnen zien. Ja, hoe komt het nou dat juist zulke kleine deeltjes zo schadelijk zijn? Dat heeft ermee te maken dat uh, die heel makkelijk in, uh, in de longen terecht kunnen komen. Zodra deeltjes uh, wat groter zijn, dus bijvoorbeeld groter zijn dan die PM10, dan slaan ze achter in de keel neer... Je ademt ze in, dat gaat met een enorme snelheid. Gaat dat. En die uh, grote deeltjes die kunnen als het ware de bocht niet maken. Die slaan de, de keil neer en naar die, uh, die hoes je op of die slik je gewoon door. Deeltjes die iets kleiner zijn, die kunnen wel die bocht maken. Maar die worden als het ware door de longen, dat is een heel mooi mechanisme is dat, worden die opgevangen in de trilhaartjes die zitten tot een bepaalde hoogte in de longen. En eh, op die trilhaartjes zit een wat slijm door wat, het lichaam gemaakt wordt. En dat is als het ware een soort rupsband die die deeltjes vanzelf weer omhoog transporteren naar de keelhalte. De allerkleinste deeltjes, en het zijn met name die deeltjes die kleiner zijn dan, eh, dan 2,5 micrometer, dus dat noemen we de PM2,5, die worden niet opgevangen door dat slijm, althans eh, in, in maar heel geringe mate. Uh -huh. En dat betekent dat die passeren eigenlijk al die barrières die we hebben, en die komen terecht in de longen, en daar doen ze veel schade, als het althans deeltjes zijn die ontstekingen verhogen. Dat Want dat is het de gevaar dat ze ontstekingen opleveren? Ja, dat ze ontstekingen opleveren en uh, eventueel mutageen zijn. Dat wil zeggen dat ze kanker kunnen veroorzaken. Het zijn al die deeltjes die vrijkomen bij verbranding. Ja, en uh, dan denk ik meteen aan roken. Want dat is een, misschien vergelijkbaar ja, met is... het roken van sigaretten. Ja, de, daarom wordt er ook heel vaak wordt die vergelijking wordt getrokken. En dat, uh, dat is denk ik ook terecht. Het is niet Uh -huh. Maar het heeft al dezelfde werking uiteindelijk. Ja, het is wanneer weten we dat fijnstof zo'n enorm probleem is? Nou, we weten al een, een jaar of twintig, dertig weten we dat het schadelijk is. Maar pas de laatste jaren wordt steeds meer duidelijk dat het um, uh, die deeltjes die vrijkomen bij. Dat zijn alarmerende cijfers. Dus ik kan me voorstellen dat er Zeker. nu uh, bewustzijn is dat er wat moet gebeuren. Ja, absoluut. Ja. Er moet, uh, dit kunnen we niet zo langer laten doorgaan. Nee. Nu um, wil iedereen natuurlijk weten waar in Nederland moet ik dan gaan wonen... om fijnstofvrij te leven. Hebben we eigenlijk die plekken nog wel? Ja, nou, dan is het misschien toch nog even goed om terug te komen op die definitie. Ik noemde het, het is een verzamelnaam, fijnstofvrij. Waar heb je het verbrandingsproces? Bij nou, bijvoorbeeld als je bij de zee, dan is dat zeezout. Dat is een heel bekend voorbeeld. Um, en als je blootgesteld wordt aan, aan zeezout, dat is eigenlijk alleen maar goed voor de longen. Dus mensen die last hebben van, uh, van hun longen, die bronchitis uh, hebben, COPD hebben, astma hebben, die wordt vaak aangeraden. Ga of in de bergen of aan zee zitten. Omdat je daar veel minder problemen hebt. En dat heeft te maken met dat je dan wel fijnstof hebt, maar dat je blootgesteld wordt aan goed fijnstof. Ja. Terugkomend op uw vraag, uh, waar moet je wonen? Nou, ik heb het eigenlijk al een beetje aangegeven. Als je in de buurt van uh, de kust woont, uh, Wadden eilanden dan uh, kom je bijna geen kwadelijk uh, fijnstof tegen. Um, op die plekken waar veel mensen bij elkaar wonen... in de Randstad, in het uh, zuiden van Nederland... daar is de concentratie schadelijk fijnstof is het grootste. Ja, dan uh, kan ik me voorstellen dat niet iedereen... Kan. ook verhuizen euh, naar een waddeneiland of naar de bergen... die we niet hebben in Nederland. Dus wat zou de overheid kunnen doen aan maatregelen... om of dan toch tegen te gaan? Er zijn nogal wat maatregelen die de overheid kan nemen. Het komt er eigenlijk op neer dat je moet proberen om um, uh, de oorzaken van het fijnstof zoveel mogelijk om die, uh, weg te nemen en te verminderen. Ik noemde al, het zijn verbrandingsprocessen. Dan kun je denken aan vuilverbranders. Uh, je kunt denken inderdaad aan uh, allesbranders uh, die mensen thuis hebben. Je kunt inderdaad ook denken aan open huiden. Maar een heel belangrijke bijdrage, verreweg de belangrijkste bijdrage in Nederland, is de uitstoot, uitstoot door het verkeer. Ja. En dan gaat het met name om de dieseluitstoot. Die geeft ontzettend veel eh, schadelijk fijnstof. Geeft die. Dus in dat geval zouden we een milieuzones in kunnen richten? Je geeft ook uh, graag publiekslezingen over, over fijnstof. Hè? Vanavond uh, verschijnt bijvoorbeeld een college van je bij Online Universiteit, Universiteit van Nederland. Wat voor tips mm -hmm. geef je in zo'n lezing aan je publiek. Um, wat ze zelf kunnen doen om minder fijnstof binnen te krijgen? Nou, eigenlijk de punten die ik nu net noemde. Iets wat, wat je natuurlijk zelf kunt doen. is uh, niet de auto pakken als het niet nodig is. als je in de stad woont. Uh, probeer zoveel mogelijk het of al met de fiets of met openbaar vervoer te doen. En dan liefst eh, openbaar vervoer natuurlijk die eh, ook niet vervuilend is, die eh, eh, als de lokale overheid daar mee gewerkt heeft. Dat, en ook een open haard. Eh, is natuurlijk, het wordt op dit moment geschat dat het 10% bijdraagt, met name in de grote steden, aan, eh, aan de luchtvervuiling. Eh, dus probeer dat zoveel mogelijk te beperken. Zeker in alles verbranders geen plastic te verbranden. En eh, gebruik niet je open haard op het moment dat het windstil is. En eh, misschien moet je ook vermijden om eh, in de buurt van een snelweg te wonen... of te lopen of te recreëren. Als dat kan, is dat natuurlijk gewoon... Eh, het is niet voor iedereen, is dat, eh, is dat altijd mogelijk. Maar probeer zeker niet te gaan hardlopen... Of inderdaad, te gaan fietsen langs de snelweg. Dat is eigenlijk hetzelfde als dat je rookt tijdens het hardlopen. En iemand die dat wel eens gedaan heeft, weet dat dat niet echt gezond is. Nee, dat lijkt me niet uh, buitengewoon prettig. Uh, dus ja, er zijn eigenlijk allerlei tips voor de overheid hè, en voor de gemeentes, Misschien ook handig uh, mm -hmm. voor de gemeenteraadverkiezingen volgende week. Ja. Uh, en dingen die we zelf kunnen doen. Um, ja, zijn we eigenlijk op een kruistocht tegen fijnstof? Gelijkbaar met uh, de kruistocht die we misschien ook voeren ja. tegen roken? Ik denk het wel. Ik denk dat vijftig uh, jaar geleden waren we in Nederland, uh, wisten we misschien al een klein beetje dat uh, roken, dat dat, uh, nou ja, dat, dat gevaarlijk uh, kon zijn en dat het misschien niet altijd gezond is. Uh, nu weten we dat het de vermijdbare doodsoorzaak nummer één is. En nu is het ondenkbaar op dit moment dat je op feestjes, dat het blauw staat van de rook. Dat was vijftig jaar geleden, was dat nog heel gewoon en werden sigaretten gewoon overal uitgedeeld. Um, dat is nu echt heel anders geworden. Ik, ik denk die bewustwording die moet op dezelfde manier moet die ontstaan... wat betreft fijnstof. En um, ik ben op zich optimistisch dat er best dingen kunnen veranderen. We hebben voorbeelden gezien in de geschiedenis. Mexico City is een heel goed voorbeeld. De meest vervuilde stad die uh, er 30, 40 jaar geleden was. En op dit moment is dat echt totaal anders... omdat er een hele serie van maatregelen genomen is... en de bevolking er ook echt voor gekozen heeft om zich anders op te stellen. Dus het kan. We kunnen echt dingen veranderen. Nou, hartelijk dank voor de toelichting... en, uh, en voor het bijdragen aan de bewustwording. Uh, Onno van Schijk. Graag gedaan. Uiteraan, een ruis in de boom, en opeens dat gevoel weer. Het kan nog misschien voor oh, meisjes en jongens, glad fietsen en rommels met grote verlangs. En dat hart op de tong, nee, het is niet te laat. We zijn met de meesten die niets anders hoeven aan hun ogen. Zijn onderweg, alles komt terecht. We beginnen pas, we beginnen nu pas zelf. Dit wordt dan eeuwig langdurig bevocht. De mensen willen wel, als je ze laat.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 Al Op een dag in het najaar. Met een lucht zo mooi als je nog nooit hebt gezien. Een oude hit een raam en een ruis in de wolk. En opeens dat gevoel, het koude gezicht. Alles komt terecht. Wij zijn er. En met We beginnen pas van de dijk zijn we aan het einde gekomen... van onze uitzending van Focus van woensdag 14 maart. Kunt u zich nou niet bedwingen? Wilt u de gesprekken terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk op nporadio1.nl slash Focus. Volgende week zijn we er weer. Onder andere een gesprek over thorium, een relatief groene vorm van kernenergie. En met ruimtevaarder André Kuipers praten we over zijn ervaringen... met de miljoenen stukjes ruimtepuin... die een steeds groter gevaar vormen voor satellieten... Astronauten en misschien zelfs ons aardbewoners. En wetenschapper Steven Gilbers vertelt over zijn bijzondere taalwetenschappelijke onderzoek naar mijn grote held Tupac Shakur. En uh, wat het allemaal te maken heeft met taal en hip-hop-vetes. Dat allemaal volgende week. Nu het Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. Dankjewel voor het luisteren. Radio 1.